Frankrijk en Groot-Brittannië hebben in een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad gezegd dat Rusland de Syrische president Assad helpt bij het plegen van oorlogsmisdaden. Ze zeggen dat het internationaal recht is geschonden door het gebruik van brandbommen in Aleppo en roepen samen met de VS op tot een onderzoek. Speciaal VN-gezant voor Syrië, de Mistura, meent ook dat er mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Er zouden vandaag zeker 23 mensen zijn omgekomen. De Britse autoriteiten hebben het paspoort ingenomen... van de Syrische journalisten en anti-Assad-activisten Zayna Erahim. Het paspoort werd ingenomen omdat de regering Assad had gemeld... dat het document was gestolen. Het is naar Damascus opgestuurd. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat dat volgens de regels is. Paspoorten zijn eigendom van de regering die ze uitgeeft. Bij een schietpartij in Malmö in Zweden zijn vier gewonden gevallen. De politie is op zoek naar de daders die een auto hebben beschoten. Er was ook een grote explosie in de stad. De politie denkt dat het geweld te maken heeft met een bendeoorlog. De borstkankervereniging wil dat er een speciale bijsluiter komt over siliconenimplantaten voor borstkankerpatiënten. De folder die de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie heeft opgesteld, is niet geschikt. Bovendien wordt die meestal niet meegegeven aan vrouwen die de operatie ondergaan in verband met borstkanker. meldt de borstkankervereniging. En de publicist en oud- Europarlementariër voor GroenLinks Joost Lagendijk is op de luchthaven in Istanbul tegengehouden toen hij Turkije in wilde. Turkije-deskundige Lagendijk woont in Istanbul. Hij werd ruim twee uur verhoord en teruggestuurd naar Nederland. Het weer. Er trekken wolken over het land. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht is het weer droog en kan het afkoelen tot 9 graden. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Morgen meest droog, maar af en toe wat zon. En de maxima liggen rond de 20 graden. Dit was het... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 and live inside the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 en werd dan gelijk gezegd, nou dan moet jij die krans vasthouden of neerleggen, weet je? Dus dan ben je ook al gelijk uh, actant, zal ik maar zeggen, in wat ja, ja. dan eigenlijk. Uh, het is daar buiten wat indrukwekkend is, dat dat verkeer dan uh, stil is. He, Zand, kan het niet zonder verkeer voorstellen, in feite. Mm -hmm. Die boulevard natuurlijk het allerdrukste stukje, maar zelfs grote touringcars. En,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 presentatie van het eerste boek, die zei van... nou, je hebt ook een, een kleur op het palet geworpen... die we eigenlijk nog niet kenden... dat we ook trots mogen zijn op. Ja, Toen ja. uh, dacht ik, dat heb ik vasthouden. En dat tweede boek gaat eigenlijk alleen maar een beetje over de ja. trots. Want uh, dat zijn echt de ondernemers die... Uh, nou ja, de visie hadden en het lef. Dat staat ook in de titel, hè. Ondernemers met lef. Lef is natuurlijk een Joodse woord. Ja. Dat betekent uh, hart, moed. Uh, maar het is ook... Uh, nee, is, ze hadden ook hart voor de zaak. Dat wil ik er ja. ook eigenlijk mee aangeven. Dat ze dus heel veel...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 and upon you